Moet je niet weten wat er gebeurt op weg naar de etappe overwinning. Inmiddels in de laatste kilometer. Rui Costa ja, ja, hij heeft wel een oortje in, maar hij wees op zijn andere oor. Hoor, het oor waar geen uh, apparaatje in zat. Maar ik denk dat zijn apparatuur niet werkt. Dat het uh, waarschijnlijk door de regen dat het allemaal onklaar is geraakt. Maar inmiddels weet hij het wel hoor. Want uh, nu komt de ploegleiderswagen naast hem rijden. Nou oké, okay, dat is dan de informatie die hij nodig uh, leek te hebben. Hij krijgt de bevestiging vanuit de ploegleiderswagen... dat de eerste achtervolger nu op 57 seconden rijdt. Andreas Kleuden op 57 seconden. Rui Costa dus al twee keer weer winnaar van de Ronde van Zwitserland. Dit jaar won hij de Ronde van Zwitserland, u weet het nog wel. Waar Bauke Mollema zo'n geweldige indruk maakte. Maar Rui Costa was daar toch wel de sterkste. Hij won uh, etappes in de Tour. Twee keer al eerder in 2011. Die etappe naar Superbes daar in het middengebergte in Centraal-Frankrijk. Hij won natuurlijk de etappe naar Kap met die geweldige afdaling. En hier maakt hij het ook weer opnieuw uh, af. Want nu draait hij dan in de richting van de finish. Nog één bochtje, Rui Costa. En dan kom je op ons af. Dan kom je hier op die positie af waar al die mensen verzameld staan. De mensen die de Paraplus weer omlaag hebben gedaan. Dat is mooi. betekent gewoon dat het even droog is geworden. En hij krijgt hier een helder ontvangst. Een man die twee keer een etappe wint. Ja, Christophe deed het hem voor. Die pakte drie etappes. Die pakte twee bergritten en de tijdrit. Maar Rui Costa is de enige die verder nog twee etappes pakt. Nog heel even omhoog. Even doortrappen. Oh, wacht eens even. Ik vergeet natuurlijk Marcel Kittel. Drie etappes. Nou, hoe kunnen we het beste paard van de stal vergeten? Marcel Kittel, de sprinter van Argent. Shimano, dat is in de opwinding hier. Rui Costa komt over de streep. Net zoals hij dat in GAP deed. Met een gebaartje naar boven. Twee, inderdaad. Hij doet een gebaar met zijn vingers. Twee. Twee overwinningen voor hem in deze Tour de France. En dan is het afwachten op de achtervolgers. Want daar komt Andreas Kleuden. Hij wordt in elk geval tweede in deze etappe. Nou, dat weten we dan. Um, uh, Rui Costa, ja, fantastisch afgemaakt. Ja, duidelijk de sterkste winnaar. Op het eind met het klimmetje, ja, dan is het gewoon een kwestie van wie goed is, is mee. Uh, in de eerste instantie was hij niet mee, toen, uh, toen Bakenlands ging. Toen bleef hij even zitten, nou, toen vielen ze vervolgens wat stil. Nou, toen is hij gegaan en ze hebben hem gewoon uh, eigenlijk heel even in zicht gehad. Bij 35 seconden, uh, bovenop een minuut. Ja, we hebben hem samen zien dalen en ja. het was gewoon als een raket naar beneden. En die was uh, totaal niet bang. Nou ja. hoe, hoe hard denk je dat hij, wat voor snelheid nou had hij ja, dan? Nou ja, het was een lopende afdaling en die ging op, op de natte stukken. Ik denk Ik toch wel gauw richting 80-90 ja. wel. En dan ja, moet je een beetje lef hebben. Wel gelukkig een iets betere weg dan gisteren, die afdaling. Want het was wel wat breder en wat, nee, wat, wat nieuwe asfalt had ik Ja, idee. nee, had hij hier iets meer ruimte om, om die snelheid ook te maken. Maar ook, ook wat ik net zei, bochten gewoon die hij die, die niet goed kon overzien. Maar toch gewoon zo mooi nemen dat die motor, die kon hem niet eens volgen. Dus... Uh, de beste klimmer en de beste daler in de finale. Uh, duidelijk. Nou, dat is over de winnaar. Maar goed, daarachter gebeurt natuurlijk ook nog van alles. We zijn uh, nog uh, in afwachting natuurlijk van de klasse mensen. En er is alles wat daartussen zit ook natuurlijk, ja. Gio. Jazeker, want daar komt, uh, de, komen de achtervolgers aan. Het is uh, Jan Bakelands die daar de sprint aantrekt. En hij doet dat voor Alexandre Genier, de man van FDG. En dan gaat Bakerlands toch weer een ereplaats pakken. Zeg. Nadat hij al eerder het geel droeg, nadat hij al eerder een etappe win op, op, op, won op Corsica. En uh, hier gaat hij gewoon naar de derde plaats. Jan Bakelands. die hebben we dus ook binnen. Even kijken wat het verschil is. Is hij al over de streep? Nee, hij is nog niet over de streep. Want hier komt hij aan. Ja, hij juicht wel. Maar ja, waar juich je eigenlijk? voor 1'43. Nee, nu snapt hij het ook wel hoor. Dat hij een verloren strijd treedt. Daar komt de Genier. Dan krijgen we Navarro. Die daar op weg gaat. In ieder geval naar de vijfde plaats. Dan krijgen we Bart de Klerk. Op de zesde plaats. Hé, hey, en daar, Bouke Mollema. Nee, natuurlijk niet. Wacht even. Robert Geesink. Robert Geesink natuurlijk. Bouke Mollema zit verder achter. Robert Geesink gewoon op de zevende plaats. Heeft toch nog een opmars gemaakt daar. Jammer dat het voor hem een beetje te laat begon. Hij had toch wat eerder moeten proberen mee te springen. Maar hij sprint in elk geval naar de zevende plaats. En is daarmee de eerste Nederlander. Robert Geesink op de zevende plek. dus. En dan ben ik benieuwd wat er straks allemaal achteraan gaat gebeuren. Met die klasse die nu op ruime achterstand rijden. Dat wel. Maar ja, ze komen eraan hoor. En uh, we gaan ze zo meteen uh, zien hier op de finish. Terwijl hier nog gesprint wordt door mannen uit die oorspronkelijke kopgroep. Ach, doet er eigenlijk allemaal niet meer toe. We weten in elk geval dat Robert Geesink nu ook binnen is op de zevende plek. Die klasse zitten daar nog een paar uh, minuten achter natuurlijk. Uh, Bart Voskamp, ja Geesink was mee, zat uh, in, in de groep. Allemaal goed natuurlijk. Ja, een goede koers gereden, mee zijn uh, na de schifting. Toen de, de helft eraf ging, zat hij nog steeds mee. Nou ja, in de finale komt hij duidelijk tekort. Explosiviteit heeft hij niet. Want ze rijden eigenlijk gelijk bij hem weg. En dan zit hij in de finale toch weer uh, vlak erachter. Dus karakter heeft hij wel. Maar ja, hij miste vandaag de inhoud. Um, ja, en, en dat heeft misschien ook met gisteren nog te maken... toen hij echt heel hard moest werken voor, uh, voor Mollema met name. Ja, hij heeft gisteren natuurlijk ook een hoop werk verzet voor, voor zijn kopmannen. Maar aan de andere kant was dat een niveautje onder zijn tempo, had ik het idee gisteren. Dus ja, dat had hij in principe wel, uh, wel moeten kunnen verteren. Maar uh, ja, helaas, de anderen waren net iets beter. Hij heeft niks misdaan, heeft het goed gedaan, karakter getoond. Maar gewoon tekort. Gio, we hebben Rui Costa als een dolle zien afdalen. Dat uh, clubje van de mensenrenners gaat nu over dat stuk. En we weten dat Vroom dat niet echt heel leuk vindt. Nee, en die rijden best hard hoor. Vijf kilometer nog. Dan weten we wel dat op drie kilometer van de streep... na die vervelende rotonde... dat dan eigenlijk die afdaling wel een beetje voorbij is. Dat het dan allemaal wel meevalt. En ik kijk naar de groep van de gele trui... waar Richie Poort helemaal achteraan hangt. Hé, hey, daar komt Tom Dumoulin komt eraan. Ook die is inmiddels binnen. Die zal dan dertiende worden hier aan de finish want er zijn 12 man over de streep gekomen. Dumoulin, prima gedaan hoor. weer in de ontsnapping. 3 minuten en 56 seconden achter de winnaar komt hij binnen. Hij laat zich zien in zijn debuuttoer en belooft nog veel voor de toekomst want hij kan ook meer dan aardig tijd rijden die Tom Dumoulin. Hij is dus binnen op de 13e plek. Kijk er nog even naar die mannen daar. Ik zie daar geen Bauke Mollema bij zitten. Ik zie daar wel Alberto Contador. Ik zie Kreuziger. Ik zie de gele trui. Ik zie de witte trui. Ik zie Rodriguez daar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 Hij is inmiddels, even kijken, de achttiende man die over de streep komt. We hebben nog even de uitslag, maar uh, voor u... Rui Costa 1, Andreas Kleuden 2, Daniel Navarro 3, Bart de Klerk op 5. En dan uh, op 4 bedoel ik. En dan hebben we Jan Bakelans, Ginier, Robert Geestink op 7. De Marquis, Nieuwe op 9. Ruben Plaza op 10. En dan kijk ik nog even naar Dumoulin op de dertiende plek. Prima gedaan van die twee Nederlanders. Uh, Bart, ja, Tom uh, Dumoulin. Eerste toer. Is dat een jongen voor de toekomst, hè? Mm, Ja, zeker. Hij, mi hij mist gewoon nog wat inhoud, hij mist nog wat kracht. Maar uh, het neusje voor de ontsnapping heeft hij, want hij zit er al twee keer mee. En uh, dan doe je denk ik niet slecht. Ja, dat, dat er een aantal mannen harder als hem rijden, dat is niet verwonderlijk. Hij is 22, uh, hè, dat moet allemaal langzaam groeien, groeien, moet inhoud krijgen, moet sterker worden. Maar hij zit in ieder geval bij de ontsnapping, dus hij snapt het wel. Wordt vandaag uh, 13e uh, Geesink de beste Nederlander op plaats En uh, Gio, we, we, daar lag die verva vervaarlijke rotonde, zijn ze daar goed langs? Ja, daar zijn ze inmiddels, dacht ik, wel al langs. En ze kijken ook vooral naar elkaar. Dus uh, laten we zeggen dat ze op dit moment geen risico's meer nemen. Het heeft helemaal geen zin om nog in die laatste kilometers weg te klimmen. Daarachter komt Pierre Roland. Arme jongen. Zwart regenjasje aangetrokken. En helemaal uitgewond. Kijkt ook nog even achterom van. Oh, ze zullen me daar toch ook nog niet eens een keer pakken. Inmiddels op 6, 12, 6, 13, 6, 14 achterstand van uh, de winnaar van vandaag. Van Rui van Costa. De man die hem uh, voorbij kwam knallen echt op die laatste klim. Wat kun je dan een patat krijgen op de allerlaatste beklimming van de dag. Zielig verhaal voor deze Pierre Rolland. Maar ja, aan de andere kant, hij heeft al toeretappes gewonnen. Twee zelfs in zijn carrière. Twee jaar achter elkaar. Maar dit jaar, het zit er niet in hoor, voor Pierre Rolland. Hier komt hij over de streep. Krijgt wel een ovationeel applaus van de Fransen. Zes minuten en 40 seconden achter Ruby Costa. Ja, uh, Roland reed natuurlijk lange tijd uh, in zijn eentje vooraan. Uh, wist het niet uh, af te maken. Uh, is onderdeel van die Europcar-ploeg. Waar nogal eens mensen wat vraagtekens bij hebben. Want die Ferclair zit daar bijvoorbeeld in. Dat men, vinden mensen altijd een verveeld mannetje. Maar ze zitten er altijd bij. Roland ook nu weer vandaag. Ja, ze zitten er zeker bij. En uh, het, ja, toch, toch knap wat hij doet. Alleen wel een beetje heel stom. Om, om 170 kilometer in zo'n rit. Ja, eerst wel, weliswaar met hesje daar. Maar die laat hij vrij snel alleen. En dan zo lang alleen rijden. Het is nog knap dat hij überhaupt aan de streep komt. Want uh, dat is in, in deze tijd tijd is dat gewoon uh, ja, een bizarre Prestatie, dus ja, het is ook een beetje dom, vind ik. Want hij had gewoon moeten wachten. Want het is wel iemand die de benen heeft om in die finale mee te komen. Nou. Dus ik snap niet waarom hij zo vroeg weggaat. Nog even van het, van het hè, Want uh, ik zou toch vandaag vooraf verwachten dat... Uh, nou ja, Noord toch nog wat probeert. Bijvoorbeeld in die afdalingen en zo. Maar ze, blijven, ze hebben blijkbaar een soort pact gesloten van we blijven bij elkaar. Nou, volgens mij hebben ze het wel geprobeerd. Ze hebben eigenlijk het laatste stuk van de klim uh, aangegrepen om echt aan te vallen. En met name Rodriguez, die deed het eigenlijk echt serieus op de klim. Toen was Froem uh, eventjes in de problemen. En in de afdalingen. We zitten naar de beelden te kijken. Is het aanzetten? Hard door die bocht te kijken of hij niet loslaat. Maar volgens mij heeft Vroom een hele goede afdaling gereden. Want hij heeft geen ruimte gelaten nee. dit keer. zijn ze al in aantocht, de klassemensrenners. Ja, de eerste twee zijn in aantocht. Alejandro Valverde die gaat trouwens ook over Laurens Tendam heen. Ten Dam zakt dus wat verder. Is in elk geval die top 10 klassering kwijt. Ten Dam die er afgereden is in de groep met klasse mensrenners. En Valverde die er nog even met John Gadret een sprintje uitperst. En dat gaat dan allemaal om de 17e plek. Ja jongens, ook daar wordt voorgesprint. En veel is de voorsprong niet. Want daarachter zie ik al die groep met klassementsrenners die andere mannen voorbij komen. Dus hij heeft ook niet veel winst geboekt hoor, op die groep. Als Dam hierin had gezeten in die achtervolgende groep, in die klassementsgroep. Dan had hij waarschijnlijk nog die plek ten opzichte van Valverde, van Valverde gehouden. Wordt Valverde zelfs nog voorbij gesprint op de streep door Rodriguez die daar aankomt of niet? Het is Valverde inderdaad die hier als 17 over de streep komt. Dan Gadret, dan Vogelzang, dan Quintana, dan Rodriguez. Dan krijgen we Kreuziger en dat. Door. Dan de gele trui en dan Bauke Mollema. Ook hij zit er nog keurig bij. Bauke Mollema, ik zou zeggen, prima gedaan als je je niet goed voelt. En je blijft gewoon in die groep met die gele trui dragen. Dan toon je in elk geval een waardig klassementsrenner. Hij blijft gewoon die zesde plek in het algemeen klassement vasthouden. En uh, dat doet hij dan uitstekend. Morgen nog één dag met de aankomst op de Col de Semnos. Vlak in de buurt van uh, Annecy. En dat wordt er eentje hoor. Dat is een verneinige slotklim. We mogen niet eens helemaal tot boven. Er is maar een Hele kleine ruimte daarboven op die berg. Dat is de berg waar het allemaal definitief gezet gaat worden... in het algemeen klassement in deze Tour. Maar dat is morgen. Vandaag was het Rui Costa die de etappe won. En Bouke Mollema die zich handhaaft in het klassement. En Robert Gezing die beste Nederlander is in de etappe met een zevende plaats. En uh, zometeen begint het uh, uitgebreide napraten natuurlijk... over deze negentiende etappe in de Tour naar Le Grand Bonin. Nu het uitgestelde nieuws en alle andere plichtplegingen van vijf uur.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 Een indringend programma over het leven. Recht uit het hart. Vanavond om tien voor half tien bij de KRO op Nederland 2. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Zo ben je napraten dus over die negentiende etappe... waarin weer een hoop gebeurde. De tweede zware Alpenrit tussen naar Le Grand Bornand. Nu het NOS Journaal. Hier is Christian Bonenbakker.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 Het Openbaar Ministerie had vijf en een half jaar cel geëist... maar mede omdat de zaak zo lang heeft geduurd... maakte de rechtbank daar twee en een half jaar van. Van de nieuwe huis heeft altijd gezegd dat hij onschuldig is... en gaat daarom in hoger beroep. Hij was verrast door de uitspraak. Buitengewoon teleurstellend. Hè? Dat is uh, in kort samengevat uh, mijn commentaar op deze uitspraak. Dit had u niet verwacht volgens mij? Nee, ik had ze zeker verwacht en op meer dan de helft van de aanklachten... in ieder geval in de eerste ronde al vrijgesproken te worden. Twee Spaanse medewerksters van Artsen zonder Grenzen zijn na een ontvoering van bijna twee jaar in Somalië weer op weg naar huis. In oktober 2011 werden de twee vrouwen door gewapende Somaliërs meegenomen uit een vluchtelingenkamp in Kenia. De ontvoering was waarschijnlijk het werk van de terreurbeweging Al Shabaab. Artsen zonder grenzen wil niet zeggen of er los geld is betaald. De twee Spaansen zouden in goede gezondheid zijn... en staan volgens hun werkgever te popelen om hun familie weer te zien. Ze zijn door een Spaans legervliegtuig opgehaald in Djibouti, een buurland van Somalië. Er zijn opnieuw zeven scholieren opgepakt... in verband met de examendiefstal op de Ibn Galdun-school in Rotterdam. Ze zouden niet betrokken zijn geweest bij de diefstal... maar de gestolen examens wel hebben gebruikt. Ook worden ze volgens het OM verdacht van heling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 Het politieonderzoek naar de verspreiding van de 27 gestolen examens gaat voorlopig door. Een CDA-raadslid uit Echtzusteren in Limburg is veroordeeld tot een taakstraf wegens mishandeling. Het 24-jarige raadslid was betrokken bij een vechtpartij in een studentencafé in Maastricht. Zijn slachtoffer liep een schedelbasisfractuur op. Toem eiste drie jaar celstraf, waarvan 16 maanden voorwaardelijk. De rechter maakte er een taakstraf van 120 uur van... omdat er volgens de rechter geen sprake was van zware mishandeling... en ook niet van opzet. Of de man zijn zetel in de gemeenteraad van Echtzusteren opgeeft... is niet bekend. Koning Albert en koningin Paola van België... hebben hun afscheidstournee afgesloten in Luik. Zondag is de troonswisseling. Prins Philip neemt dan het stokje over van zijn 79-jarige vader. Het koningspaar bezocht eerder Gent en Eupen. De rondgang stond al gepland om te vieren dat Albert twintig jaar op de troon zit, maar is nu ook een afscheidstournee geworden. Tienduizenden deelnemers hebben vanmiddag het Vierdaagse kruisje opgehaald op de slotdag van de Nijmeegse Vierdaagse. De lopers hebben nog tot zes uur de tijd om de eindstreep te halen. Ze komen binnen op de Sint-Anna-straat, die zoals altijd is omgedoopt tot Via Gladiola. Deelnemers krijgen er traditiegetrouw gladiolen van het publiek. Ondanks het warme weer zijn er dit jaar niet noemenswaardig veel mensen uitgevallen. Het zijn er rond de 6.000. Dinsdag begonnen er ruim 42.000 wandelaars aan de Vierdaagse. De Portugees Rui Costa heeft de 19e etappe van de Tour de France gewonnen. Voor de renner van Movistar was het zijn tweede ritzegen in deze Tour. Costa reed de laatste 18 kilometer van de bergrit alleen voorop. Iets minder dan 50 seconden... Op iets minder dan 50 seconden werd de Duitser Andreas Kleuden tweede. De Belg Jan Bakerlands eindigde als derde. Robert Geesink werd zevende. Bauke Mollema finishte als 27ste. En behoudt de zesde plaats in het algemeen klassement. De Brit Chris Froome houdt het geel. En dan nog het weer. Het is zonnig met hier en daar wolkenvelden. Het is 20 graden op de Wadden tot plaatselijk 27 in het binnenland. Vannacht neemt de bewolking toe. Morgen begint daarom bewolkt. Maar later gaat vanuit het zuiden en oosten de zon weer schijnen. Het wordt dan 20 tot 25 graden. AWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Een ongeluk gebeurt op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Tussen de Alkert-Markelo en Rijzen staat inmiddels 4 kilometer file. De andere kant op levert dat ook wat vertraging op. De A27 zijn twee problemen. Van Utrecht naar Breda is een aanrijding geweest bij Houten. Er staat 3 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. En vanuit Breda op die A27 tussen Hank en Werkendam 5 na een ongeluk. Maar daar is de weg weer vrij. Ach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 De Portugees Rui Costa wint dus de 19e etappe in de Tour. De tweede alpenrit naar Le Grand Bornand. Ondanks zijn ziekte kon Bauke Mollema dus goed bijblijven in de groep klassementsrenners. Blijft gewoon 16 in het algemeen klassement. Maggio, hoe is het met Laurens den Dam? Ja, Laurens den Dam is in elk geval uit de top 10 gezakt. We krijgen het officiële klassement nu van de eerste 10. Daar staat hij niet bij. Dat is ook wel logisch. Maar ook Michael Rogers is uit die top 10 geduikeld. Want die kwam zojuist over de streep op 13 minuten en 20 seconden van de winnaar. Dat is 3 minuten en 10 seconden zelfs achter Laurens Den Dam. Die samen met Wout Poels op 10 minuten en 10 seconden van Rui Costa over de streep kwam. Dan vergelijk ik dat eventjes met de tijd van Bouke Mollema van de klassementsmannen dus. 8 minuten en 40 seconden achterstand. Dat betekent dus dat ze dus 1 minuut en 30 seconden... anderhalve minuut dus dat Laurens ten Dam verloren heeft... op de klassementsrijders die er wel allemaal bij zaten. Het algemeen klassement. Froome, eerste plaats, niks veranderd, komt door Tweede, 5 minuten en 11 seconden. Dan Quintana op de derde plaats op 5,32. Daar is het wel spannend, door om die podiumplekken. Want Kreuziger op 5,44. Rodriguez op 5,58. En dan valt er een gat naar de nummer 6, naar Bauke Mollema op 8,58. daar. Daar kijken we ook nog even naar. Die is op dezelfde achterstand gebleven als waar die al stond. Dus dat is verder, daar is verder niks aan veranderd. 35 seconden achterstand op Bouke Mollema. En die staat op de zevende plaats. Dus Voegelzang Navarro is flink omhoog geschoten. Dankzij die goede klassering van vandaag. Dankzij zijn aanvalslus. Want de Spanjaard staat nu achter. In het klassement op 12.33. Valverde staat negende. Ook die is de top 10 binnengekomen weer. 14.56. Ook daar loont het aanvallen. En Kwiatkowski de pol uit de Omega Pharma Quick Die staat nu tiende op 16.08. Ik ga weer even staan want er komt weer een groepje renners binnen. Oh het zijn er maar een paar. En niet van de belangrijkste. Geen Nederlanders daarbij. Inmiddels is de klok 19 minuten en 11 seconden verder. Dan het moment waarop hier de winnaar over de streep kwam. Dus is het wachten op de bussen. Het zullen er wel meerdere zijn vandaag. Geesink natuurlijk, die hebben we ook uh, gehad. Geesink, ik geef nog even een dagklassement. Dat was dus de beste Nederlander op de zevende plek. Dertiende dus Tom Dumoulin. Dan Bouke Mollema op de 27e plek op 48. En dan Poels en Ten Dam. die zijn dus binnen. Robert Geesink, dus de beste Nederlander. Steven Dahlenbouw, praat met hem. Een dag vooruit, een dag in de regen. Um, maar wat was het voor dag? Maar Heel even regen eigenlijk. Alleen. Al heftige regen. Ja, dat was wel flink met onweer. Ik kan als schrik voor die weer, dus denk ik denk een beetje doorrijden. Dan uh, komt het nog achterop. Maar uh, nee, het was, uh, het, was, het was een heftige dag, een zware dag. Ja, ik denk dat uh, ik uh, geknokt heb voor wat ik waard was. En uh, dat was uh, helaas uh, niet meer dan zevende vandaag. Nee. We zien op een gegeven moment Rui, Rui Costa aanvallen, die uiteindelijk ook wint. Uh, wat gebeurt daarachter? Uh, daar probeerde iedereen hem te volgen, maar we waren allemaal eigenlijk dode vogeltjes, denk ik. En we hebben die laatste klimmen allemaal een aantal meter uit elkaar ja, en naar boven gereden. En ik ben dan in die afdaling ingedoken. Ik Kan nog wat dichter, maar niet dicht genoeg. Nee. Dus sta jij hier met wat voor gevoel? Nou ja, ik heb alles gegeven. Ik heb voor waar ik kwaad was, wil ik al zeggen. En uh, ja, dat was helaas niet, uh, niet de winnaar van, de, van deze rit. Gisteren zei ik tegen jou, uh, je zag er goed uit vandaag. Toen zei je van, nou, gewoon normaal. Uh, hoe, hoe was dat vandaag?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 le spectacle de la NOS. Oh, hey. Fijn dat hij dit liedje nooit meer live wil spelen... want het gaat namelijk over een van zijn exen... en die heeft hem helemaal uitgekleed qua alimentatie. Dus hij dacht, ik zal je krijgen... En dan een woord van vijf letters. Uh, Billy Joel uh, was dat. Uh, 1983 Uptown Girl. Gio. Uh, nog steeds trouw wachtend, eigenlijk. Tot al die Nederlanders daarover de finish zijn. Dat weten zij ja, ook van dat jou. Dat weten we nog niet, hè. Ja, dat is een beetje de vaste, het vaste ritme natuurlijk. van een uh, toerdag in de bergen. Dat we moeten wachten op de bussen die binnenkomen. Ja, tot nu toe hebben we geen problemen gehad uh, voor de renners. Die uh, ja, dreigden te laat binnen te komen. Het viel allemaal wel mee. Wat de Nederlanders betreft, tenminste. Uh, maar we wachten natuurlijk wel met spanning of zo meteen. We hebben inmiddels wel alweer een paar mensen over de streep gehad. Ik zag zojuist de Juan Antonio Fletcher uit de Vakant DCM-ploeg over de streep komen. Lagoutin, ook een man van diezelfde ploeg, die kwam hier over de streep. Die zijn dus ruim op tijd over de streep. En het is wel aardig om nog even wat rangen en standen op te maken. Want we hebben inmiddels ook de rest van het klassement gekregen. Van de top 10 die we net hebben gemeld gaan we nu naar de top 20. En dan zien we Laurens Tendam op de 11e plek staan. Dat valt dus nog wel mee. Hij staat precies eens. Achter Michal Kwiatkowski. Dat stond hij vandaag ook uh, tot vandaag. Want uh, toen stonden ze op de 9e en de 10e plek in het klassement. Dus het valt eigenlijk wel mee die schade. Kijk Navarro en Valverde zijn er overheen gekomen. Maar Rogers is er weer tussenuit gevallen. En dat betekent dus dat uh, ten dam net buiten die top 10 staat. Maar er zijn nog kansen hoor op die top 10 plek. Die ene seconde die is mogelijk. En Robert Geesing ja, die stond 25e voor de dag van vandaag. Maar die is nu opgerukt naar de 19e plaats. In ieder geval in de top 20 van deze tour. En dat als meesterknecht voor met name Bouke Mollema. En in mindere mate ook voor Laurens Tendam. Dam. Die heeft het dus wat dat betreft redelijk goed gedaan. Wout pools komen we daar voorlopig nog niet tegen in die top 20. Ja, dan gaan we praten met een ploegleider. Een ploegleider die aan de ene kant wist dat hij ja, een fijne opdracht had. Dat er een paar ploeggenoten in de kopgroep zaten. In die grote kopgroep. Simon Geske natuurlijk de Duitse. Tom Dumoulin, de Nederlander uit Maastricht. En aan de andere kant weet hij ook dat een van zijn mannen, een van de ...belangrijke steun en toeverlaten voor de sprinter Marcel Kittel... ...dat hij afstapte na één klim, naar de Col du Glandon. Steven D'Allebout praat met Adi Engels. Ja, we zagen Tom Dumoulin lijkbleek de bus instappen. Dat was vooral vanwege de finale, neem ik aan. Het koude, weer, regen. Ja, de finale en alles wat ervoor was, denk ik. Het uh, is natuurlijk een heel slopende rit. Lang, 205 kilometer. Uh, twee zware cols in de start. En dan daarna altijd maar uh, ja, ook nog lastigere bergen... Dus natuurlijk uh, de finale gaat het echt uh, de boel ontploffen. Maar dat is, dit is een, uh, ja, alles bij elkaar. De finale, de rit ervoor en, en de drie weken ervoor. Ja. Ja, en hij zat dus weer mee in, uh, in de ontsnapping. Wat zeg jij dat? Ja, dat is een heel goed teken. Ik bedoel, ze rijden weg op de, op de Glandon. Dus dat wil zeggen dat hij echt goede benen heeft nog. En dat hij uh, aan het eind van de tour, na drie weken, dat nog kan. Dat wil zeggen dat hij uh, gewoon heel goed recupereert. En uh, ja... Wat mij betreft, heel hoopvol voor, uh, voor de toekomst deze jongen. Ja. We zagen bij zijn vorige ontsnapping, uh, zagen we dat hij, dat hij net de slag miste. Hè? Dat, het, dat, het, dat hij net tekort kwam op die slotklim naar de, voor GAP. Uh, hoe was dat vandaag? Was het ook net tekort? Eigenlijk weer hetzelfde. Ja, net. net. Uh, nou, eigenlijk iets meer dan net. Rui Corsa was wel iets, ja. Ja, iets andere klasse. Nou ja, goed, dat was in de rit naar GAP. was dat zo. En dat was vandaag weer, die steekte er gewoon bovenuit. Dat ja. is uh, de beste klimmer in die, in die koproep. Um, in de rit naar Kap waren er vier jongens tussen. En toen de groep met Tom. Vandaag zitten er iets, uh, zitten er iets meer tussen. Maar ja, je hebt ook een rit met... Uh, kijk, ze zijn weggereden op de Klandon. dus Dat wil zeggen dat het allemaal al goede klimmers zijn. Dus dan is het ook moeilijk om... Uh, ik, weet dat, ik weet niet, niet eens precies wat, die, wat, die, wat zijn uitslag is. 13? 13, nou ja. En 14 voor Geske. Ja, nou, knap. Absoluut. En ik denk niet... Uh, ja, het was niet net dat hij niet mee was met die, uh, met die jongens voor hem. Dat was uh, een redelijk verschil. Maar als je het zonder ontsnapping, ik bedoel, ze waren met 44 op een gegeven moment. Als je dan 13e wordt op zijn leeftijd in, in een zware rit als deze op het eind van de Tour, is het onknap. Ja, precies, ja, dat is uh, de na laatste rit van de Tour. Ik bedoel, hij is nog hartstikke jong. Uh, het verbaast jou dat ook, dat, dat hij nu al op dat niveau mee kan in die derde week van de grote ronde? Ja. Het verbaast jou? Ja. Ja, ik, ik, ik weet dat een hele goede renner is en dat hij heel groot talent is. En ik weet dat hij, hij heeft al veel mooie dingen laten zien. Um, ik had wel verwacht dat hij in de Tour een keer uh, iets moois zou laten zien. Maar dat hij het, uh, ik bedoel, hij heeft het al laten zien. Uh, super mooie tijdrit gereden. En malo uh, Dan de rit naar Gap, waarin hij die zesde wordt. Dus in principe was het al, wat mij betreft, meer dan, uh, meer dan goed wat hij doet. En, en ja, dat hij dan vandaag nog een keer mee is en, en nog een keer tot in de finale uh, knokt. Dat... Uh, dat dat. Vermaas is misschien een verkeerd woord, maar hij, hij, ja, hij verrast me in heel positieve zin. Dat was al die Engels. We krijgen zojuist een hele grote groep binnen. Een eerste bus met daarbij sprinters die nog redelijk over de bergen kunnen. Zoals Peter Sagan, die zat daar in zijn groene trui in die groep. Dat betekent dat die trui dadelijk ook weer kan worden uitgereikt. Verder nog wel wat Nederlanders. We hebben Johnny Hogeland erbij gezien. Tom Lezer, Koen de Korti zaten in die groep. En ook de wereldkampioen Philippe Gilbert zat erbij. En ik kijk weer even uit het raam om te zien wat er nu weer binnenkomt. Boy van Poppel komt daar door de streep. Roy Curvers. Ik, eh, André Greipel zit daar ook bij. Dat betekent dat die ook binnen zijn gekomen. Kijk, hier komt een man van Belkin binnen. Dat is Sepp van Marken die over de streep komt. Zo druppelen ze allemaal over de streep. En weten we dat de tijdslimiet vandaag staat op 43 minuten en 5 seconden. Dat betekent dat ze nog 13 minuten precies hebben om binnen te komen. Anders zijn ze te laat. Um, Bart Voskamp, ja, we, de etappe zit erop. Le Grand Bonin. Even over die uh, Roland, he, die er heel lang vooruit heeft gereden. We zagen net even een mm. tussenstandje van de uh, bergtrui. Dan he, komt hij net één puntje tekort voor uh, op Vroom, zeg maar. Ja, nou ja, dat is jammer voor. En anders had hij, uh, nou ja, uh, hij mag hem sowieso wel dragen natuurlijk, want Vroom die draagt uh, geel, dus hij mag hem wel dragen, maar het zou moeilijk worden om hem te pakken, hè, omdat we morgen natuurlijk op het eind nog uh, nou. twee zware klimmen hebben die meetellen voor de punten. En Ik denk niet dat hij de truc van vandaag ja. uit haalt dat hij weer de hele dag vooruit zit. Maar dat is waar jij je ontzettend over verbaast, want uh, waar Waarom gaat hij inderdaad gewoon zo'n eind alleen op kop rijden? Blijft hij niet veel langer in die groep? Kijk, het begint natuurlijk met het pakken van de bergpunten. Maar goed, dat kun je ook op het einde met een sprintje doen. Maar dan gaat hij al zo ver van tevoren aan. Hij pakt dan inderdaad voorsprong. Nou, dan komt hij, komt hij bij Hesjedaal. Maar dan, dan, dan is het nog zoveel kilometer. En dan zitten zo'n grote groep met zulke goede renners en ook koppeltjes erbij. Dus daar blijft altijd een tempo in zitten. Die groep valt niet stil. Je weet dat het peloton ook niet meer terugkomt. Dus dan is het gewoon zo met je krachten smijten... of zo jezelf overschatten. Want ja, we hebben gezien hoe die binnenkwam. Nou, hij is meer dodig levend. Ja. Dus ja, eigenlijk is het weer een kansloze actie... om zo vroeg te gaan, terwijl je zo'n goede renner bent... en in de finale eigenlijk meespeelt voor een overwinning. Maar een beetje nadenken voor, voor een, voor een koersrijder... is ook niet verkeerd, dus ik bedoel... Nee, je... misschien moeten ze terug eens keer de, de, de lesbanken in... en eens keer <lacht> luisteren naar wat mensen die er verstand van hebben. Want het dit, dit, dit is leuk om te zien, oh, maar het gaat om resultaat natuurlijk. Ja. Even de... We hebben wat interviews gehoord nu. Uh, uh, al die Engels natuurlijk over zijn uh, ploeg. Uh, die dus een man moeten missen voor straks, uh, voor in de sprint. Tom Verders die naar huis gaat. Maar goed, we hebben bij de laatste sprint ook gezien dat hij uh, uh, uh, uh, uh, uh, gemist kon worden. Ja, ik denk niet dat het zo erg is. Kevin uh, uh, Dish heeft nog een hele sterke ploeg. En we weten van vorig jaar dat Kevin Dish nog heel goed is de laatste dag. Dus. Uh, uh, hij hoeft eigenlijk alleen maar in het wiel daar te gaan zitten. Op het laatste, he. Kitty. van Cavendish. En ja. dan hoeft hij maar met de kloppen op de laatste 50 meter. Dus dat is een, een andere. Dan moet hij zich er even op instellen. Het is natuurlijk jammer, want uh, het is natuurlijk wel een normaal en belangrijke gang maken. Maar iemand die kapot is, die kan ook niet meer goed gang maken in nee. de finale. En we hoorden Robert Gezink uh, vertellen, de beste Nederlander vandaag, zevende plaats. Uh, hij zegt: Ik heb niet voor niks mijn ballen er gisteren afgedraaid voor uh, Mollemaar. Want die kwam aardig gewoon met de ja. klasse eens over de meet. Ja, wat ik al zei, de regen doet hem toch veel. Want de regen kan er ook voor zorgen dat je een soort verdoofd gevoel krijgt. En uh, je hebt meer zuur stof in de lucht. En, en als je goed tegen de regen kan, ja, dan, dan kun je in één keer weer een stuk beter voelen. En dat heeft hem goed gedaan. Dus wat mij betreft mag het morgen wel weer regenen. Dan denk ik dat hij zijn plaats wel kan handhaven. We wachten op meer reacties daar vanuit Frankrijk, want we zijn natuurlijk benieuwd hoe Mollema erover denkt en wat hij ervan vindt. En dat geldt, geldt natuurlijk voor Lausanne-Dam. Mollema houdt de zesde plaats in het algemeen klassement. En Lausanne-Dam zakt naar plaats nummer elf. Straks meer reacties dus vanuit Frankrijk. Nu het laatste nieuws. Dit is Radio 1. In het NOS Journaal. Hier is Christian Bonenbakker.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 De Noorse extreemrechtse muzikant die dinsdag in Frankrijk werd aangehouden... is vrijgelaten. De politie heeft geen aanwijzingen gevonden dat hij een terreuraanslag voorbereidde. De Noor is een sympathisant van de extreemrechtse massamoordenaar Anders Breivik. Hij was opgepakt nadat zijn vrouw wapens had gekocht. En in Culemborg is een blinde vrouw met een kinderwagen... op een zebrapad aangereden door een auto. De bestuurder reed na de aanrijding door. De vrouw had haar stok naar voren gestoken om aan te geven dat ze wilde oversteken. En later kwam er een auto aan die niet remde. De vrouw wist de kinderwagen nog opzij sturen, maar werd zelf aangereden en raakte licht gewond. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws. De weekendweersverwachting Marco Verhoef. Met eerst even wat meer bewolking in de loop van de avond en nacht. Komt dat van het noorden uit het land binnen. blijft overigens wel droog en vannacht koelt het af naar 14 of 15 graden. Morgen beginnen we wisselend bewolkt met wat zon, maar dus ook die wolkenvelden. Het blijft droog en in de loop van de dag van het zuiden en oosten uit gewoon de zon er weer bij. Het wordt 20 graden vlak aan zee, 25 tegen de oostgrens. En de wind waait zwak of matig uit het noordoosten en neemt in de loop van de dag langzaam wat af. En dan vanaf zondag sowieso weer drie dagen met volop zon en stijgen. Tegen de temperaturen, landinwaarts, wordt het soms wel 30 graden. ANWB Verkeersinformatie, Wijnand Zwaan. Het valt nog steeds mee op de weg. Behalve op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo, want daar is een ongeluk gebeurd. Tussen de afrit Lochem en de afrit Rijs staat inmiddels 8 kilometer file. De andere kant op, vanuit Hengelo, loopt het nu ook vast. Tussen Knoopend Aselo en de afrit Markelo, 4 kilometer. In het zuiden is nog wat vertraging op de A2 richting Maastricht, voor Maastricht. Maar de file is niet lang. De Vidaagse in Nijmegen heeft eigenlijk nauwelijks problemen opgeleverd. Nu wel wat vielen op de A73 vanuit Venlo. Dus dan rijdt het langzaam tussen Wiegen en knoopend Ewijk over 5 kilometer. 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen! Inderdaad, Leaseplan bestaat 50 jaar.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 We maken de balans op naar de 19e etappe. Die ging dus naar Le Grand Bornand. Gewonnen door Rui Costa. Dat was een zware bergrit in de finale in de stromende regen. En de tijdslimiet Guillo is gesteld dus op 43 uh, en een beetje. 5 seconden geloof ik. Maar die tijd kun je nu meteen uit je hoofd zetten. Want je hoort het. Twee keer fluiten betekent dat de wedstrijd afgelopen is. De scheidsrechter wijst naar de spelers richting de kleedkamer. Zou je bijna kunnen zeggen als we het over voetballen hadden. Maar op 36 minuten en 40 seconden komt de bezemwagen over de streep. Betekent dat er niemand meer achter zit. Betekent dat er een hek op de finishstreep wordt gezet. Dat er verder niemand meer kan en hoeft te passeren. We hebben ook alle Nederlanders binnen. Nicky Terpstra zagen we zojuist binnenkomen in de laatste bus. Samen met Lieve Westra, Albert Timmer en Brandt. En daarbij ook de andere sprinters. We zagen onder andere Mark Cavendish, Marcel Kittel, John Degenkoop. Al die mannen zaten daarbij. Uh, ook Lars Boom trouwens hadden we binnen. Die hadden we nog even over het hoofd gezien. Want die zaten in het groepje met Curvers en Van Poppel. Op 29 minuten en 41 seconden. En als we goed hebben geteld hebben we ze allemaal. Er zijn nog 15 Nederlanders in de strijd na het uitvallen van Tom Velers. En ze zijn alle 15 zijn ze binnengekomen. Robert Geesink dus. De beste van vandaag. Wat de Nederlanders. Nederlanders betreft op die zevende plaats. een ploegleider heet Marijn Zeeman. We zagen de eerste keer dat ze Mollema echt een keer goed in het gezicht konden kijken. Dat was na de finish, toen hij zijn fiets tegen de bus zette en naar binnen stapte. Ja. Ik schrok er wel een beetje van eerlijk gezegd. lijk bleek, uh, ja, echt een vermeurd gezicht. Nee, nee, eigenlijk uh, nee, uh, veel en veel beter dan gisteren. Dus ja, nee, goed, ik denk dat wel iedereen wel een beetje wederom 200 kilometer door het berg. Maar nee, eigenlijk zoals ik hem net zag. Ik, uh, ik, zie, uh, ik, ik vind dat hij echt enorm uh, verbeterd is. Hoor. Ja, want je bent net de bus in geweest, daar uh, heeft hij even gedoucht. Ja. Nou, dus er zit vooruitgang in. Ja, zeker. Ja. Nou, dat zag je ook wel aan. Uh, het is een uitslag alleen al, alleen als je daarnaar kijkt. Ja, nee, ja, weet je... Uh... Wij zijn hartstikke blij ja. dat ook. Uh... Nou ja, goed, we hebben allemaal gezien hoe het gisteren was. dat was hij echt natuurlijk totaal kapot. En... Ja, dat vandaag zo'n zware etappe. Dat had zomaar gekund dat hij weer helemaal weg was, maar... Uh... Met de regen daarbij nog? Ja, nee. Maar nee, ja, nee. we zijn... Uh, ook, ook Laurens, hè. Jammer dat hij er dan net twee kilometer voor de top nog af moet, maar... Ja, die heeft ook helemaal leeg geknokt weer. En, en Bauke is echt, echt ja, merkelijk verbeterd weer. Dus nee, ze zijn uh, super tevreden wel. En dat, is ook de hele dag, dat waren ook de hele dag de signalen dat het, dat het goed ging?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 Nou ja, Hij is weer een beetje beter dan gisteren. En, uh, morgen nog uh, weer een aankomstberg op. Dus dan uh, is het weer knokken voor de secondes. Dus, uh, ja, nu is het weer uh, heel goed herstellen. En, uh, ja, morgen weer uh, vechten om die zesde plek vast te houden. Ja, en is dat dan reëel? Uh, na vandaag, is het, vandaag is het in ieder geval gelukt, hè? die zesde plek voor vandaag vast te houden. Is dat reëel om morgen ook te doen? Ja, dat denk ik wel. Ja. Ja. Dus daar gaan jullie voor. Ja, absoluut. En, uh, en, en ook Laurens zit nog vol strijdlust, dus als die, uh, die willen we ook nog uh, proberen uh, weer, nog weer in de top 10 te krijgen. Dus, uh, nee, we, hebben, we zijn dik tevreden na vandaag. Robert Gees, ik een mooie etappe gereden. Net niet goed genoeg om echt voor de overwinning mee te doen, maar wel weer, uh, uh, wel weer uh, een mooie rit gereden, denk ik, voor gevochten. Dus uh, nee, echt wel wat tevreden, ja. De popgroep, de Poppies, waren dat. Ze Bijzonder uit zijn uh, 17e, 17e jongens waren dat. grootste hit, natuurlijk, non Non Nation Z. Hebben ze nooit wat voor gekregen, tenminste. Ze hebben er echt niet echt geld aan verdiend. Er was één man die daar een hele hoop geld mee verdiende. Dat was de manager. Zij waren de tourartiesten van vandaag. en Dit liedje heet Penelope En dat komt uit 1972. Uh, Bart Voskap, we gaan uh, nog even doorpraten over de etappen van vandaag. Maar eerst maar even luisteren naar uh, Bouke Mollema. Want uh, daar weten we van allemaal dat hij ziek aan deze etappe begon. Dat ze niet. Niet uh, 100 Hij uh, kon aardig mee met de klassementsrenders. Kwam ook met uh, eigenlijk alle favorieten over de streep. Handhaaft zich op de zesde plaats in het algemeen klassement. Steven gesprek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 En uh, ja, goed, het is nu nog één dag. En, en ja, vandaag was ik al stukken beter dan gisteren. Dus ja... De zesde plaats zit er nog in. Ja, zeker. Kijk, normaal gesproken uh, hoop ik tenminste dat het, dat het ergste nu achter me is. En uh, dat het morgen weer een stukje beter zal gaan. En dan, uh, ja, dan heb ik alle vertrouwen in. Dat zei Bauke Mollema. Hij blijft dus op plaats zes in het algemeen klassement. En het is precies wat jij zei, Bart. Jij zei al, die regen zal hij vast niet erg vinden. Nee, en, en ik hoor nu over antibiotica en last van de luchtwegen. Dat hoor ik dan nu voor het eerst wel dat hij niet lekker was. Maar het is dus echt blijkbaar wel een, iets van een bacteriën uh, in zich die niet goed is, ja dan mogen we des te meer respect voor hebben... dat het vandaag goed is gaan. En als je inderdaad last van je luchtwegen hebt... is het fijn dat de lucht uh, vochtig is en dus dat het regent. Want als je dus een hele warme, droge lucht hebt... en je hebt last van je luchtwegen... Ja, dan krijg je echt last van je longen en hoes je je helemaal te pletter. Ja, maar hij klonk weer ook, had ik het idee. Ja, hij was voor de start, wilde hij zelfs geen interviewtje geven... zag ik nog uh, even bij, bij de NOS-televisie. En uh, hij was nu spraakzaam, dus dat betekent dat hij zich goed voelt... Nou ja, en heeft nog maar één dag te overleven. Dus uh, ja, tanden op elkaar. Ja. Heeft hij ook geluk gehad vandaag? dat uh, de klasse uh, nou, laten we zeggen, weinig activiteit vertonen. Uh, nou, ze hebben wel activiteit vertoond, maar die hebben ze bewaard voor de finale natuurlijk. Kijk, je kunt op de eerste klim wel gaan aanvallen. Maar hè, we hebben met de Rolland gezien, dan is het echt nog heel ver. En ze weten van elkaar ook dat ze elkaar niet zomaar uit de wielen kunnen rijden. Dus ze hebben eerst die kilometers nodig om elkaar een beetje uh, te slopen. Ja, nou, toen hebben ze het in de finale geprobeerd. Maar ja, morgen is dus echt de finish bovenop. Dus als je vandaag te gek doet, dan uh, bekoop je dat morgen. Dus je moet ook nog een beetje met je verstand nou. koersen. En morgen het dat, dat slagje maken om dat podium nog natuurlijk. Nou. Maar, want ik zag Steven de Jong gisteren even zitten bij, bij Marts Meets. Die, die zit natuurlijk bij Saks op bank en die zei... ja, gisteren was ook de bedoeling in de, in de afdaling juist aan te vallen. Nou, dat hebben ze geprobeerd. Ik dacht, dat gaan ze vandaag wel weer doen, maar... Dat ja, hebben ze ook wel geprobeerd. Uh, zeker Mobistar heeft geprobeerd. Hè, want Valverde ging op een gegeven moment... in de hoop dat Quintana die ging daarna op de top... om, uh, om naar nou weer Valverde toe te rijden... samen de afdaling te doen. Dus de ideeën bij Mobistar waren er wel. Nou, ja, Saxo heeft al ver, voor, uh, ver van tevoren zijn ze op kop gerijden. Hebben ze rotjes eigenlijk mee, uh, mee opgebrand. Die is dan wel uit de top 10 gevallen. Maar goed, dat is een investering... die dan uh, hopelijk terug wordt betaald. Alleen vandaag niet. En, dus ze hebben het wel geprobeerd. Maar uh, die vroom, die hebben ze er niet zomaar af. En vandaag was het ook nog een goede daler. Dus uh, ik denk dat ze een beetje aan moeten gaan denken dat het niet gaat lukken. Ja. Hij uh, zat uh, vandaag in de, in de kopgroep. Of tenminste, ja, ja, hij zat uiteindelijk in de kopgroep. En daar gingen dan allerlei mensen uh, vluchten. Maar hij kon lang mee. Tom Dumoulin uh, werd uiteindelijk dertiende vandaag. Jeroen Stekelenburg, in gesprek met hem. Ja, hey Tom, er gaat een ontsnapping lopen in zo op zo'n dag. Wilde je er graag bij zitten? Was dat het, was dat het plan vooraf al? Nee. <laughs> Ik uh, zat op echt toeval eigenlijk in of ja. Reed een grote groep weg en... Uh, ik dacht, ja, dan wordt mijn dag misschien toch wel iets makkelijker als ik uh, wel mee zit. En dan zit je niet de hele tijd te vechten voor, uh, in dat peloton voor posities enzo. En, uh, ja, toen zat ik mee en ik had het echt lastig. Dat is echt niet goed. En uh, ik werd eigenlijk beter naar Duin toe. Dus uh, uiteindelijk uh, ja, vind ik het wel knap wat ik uh, vandaag heb gedaan als... Uh, niet te gasklimmen. Ja, dat wil ik zeggen. Want als je dan niet goed bent en je komt toch maar op een paar minuten binnen... dan, dan heb je je ergens hervonden vandaag. Ja, het ging uh, na het einde toe steeds beter. En, uh, uh, ja, iedereen kreeg het heel zwaar. Ik heb gewoon uh, goed opgelet uh, dat ik goed eet, at en dronk. Want uh, in zo'n lange, zware wedstrijd is dat natuurlijk uh, van levensbelang. Um, en dat heb ik goed gedaan. En dan ja, kom ik uiteindelijk net, net wat tekort. Maar ja. Dat is dan niet erg. Ja, je zegt dat je min of meer bij toeval in die groep belandt. Um, is daar dan nog een plan richting, richting een, een aanval of zo? Of is het gewoon overleven zo'n dag? Uh, voor mij was het vooral overleven. Want ik ben zelfs gelost op de Madeleine. Toen kwamen we terug uh, in de afdaling met een paar. En uh, ja, het was echt uh, een beetje overlevingstocht eigenlijk. En uh, op de laatste begon ik het steeds beter te voelen. Maar ja, dan kom je uiteindelijk toch te kort. Uiteindelijk ga je dan niet klimmen op en dan is het gewoon... Uh, die het daar zo omhoog gaat, wint. Dat is eerlijk hè? Ja, heel eerlijk. Dus eh. Uh, maar ja, daar. Ja, dat is jammer voor mij. Ja, vandaag noem je overleven. De rest van de tour is veel meer dan dat geworden voor jou, hè? Ja, dat is een hele mooie tour. Of is een hele mooie tour voor mij. En uh, ik heb uh, ja, met de ploeg hebben we al uh, drie overwinningen en een gele trui. Dus dat is ook al Beyond Dreams. En eh. Uh, ja, ik, ik zelf was ook gewoon uh, op goed niveau en uh, ik heb me een paar keer mooi laten zien. Dus uh, ja, heel tevreden. Zijn dit nou etappes waar, waarvan je denkt dat je ze in de toekomst aan zult kunnen? Uh, Beter aan zult kunnen, ik bedoel, ja. dat kun je nu ook, maar oh, dat, je, dat je mee kunt doen misschien wel voor een overwinning? Ja, misschien is een kopgroep wel, uh, uh, maar ik denk uh, voor een klassement uh, in zo'n etappe, uh, ik weet het niet. Maar misschien, uh, ik, ik sluit niks uit, maar lijkt me sterk. Tom Du Moulin werd vandaag dertiende, dan naar Sandam. Hij kwam buiten het groepje van favorieten binnen... maar zakte maar één plaatsje in het algemeen klassement. Han Kok in gesprek met hem. Wel, ja, hoe ging het vandaag? Een stuk beter dan gisteren. Mijn aandacht heb pak, denk ik. En, uh, ja, ik zat gewoon in het wiel van Kujet Koski. jammer dat die Navarro in die, uh, in die grote ontsnappingen... Uh, ja. Ja, mij oversteekt eigenlijk. Dat is wel heel jammer, maar... Dat is niet anders, maar uh, ja, de osteopaat heeft gisteren werk geleverd. Gisteren uh, reed ik eigenlijk met anderhalf been. En vandaag weer met twee en dat scheelt toch. Heb je het gevoel dat je er een beetje doorheen aan het komen bent? Nou, kijk, eergisteren ben ik gevallen, man uh, ja, daar wil je natuurlijk niet meteen altijd als excuus opvoeren. Maar uh, ja, je moet mijn rug eens zien, die was flink geblokkeerd. En gisteren, uh, gisteren ging het gewoon niet. Ze was gewoon volledig geblokkeerd en... Ja, je ziet het ook wel, het verschil met, uh, met de jongens met wie ik gisteren binnenkom of met wie ik nu binnenkom. Dat is weer een wereld van verschil en uh, ik hoop als ik zo'n stapje nog ga zetten richting morgen, dat ik, uh, ja, ik hoop die top 10 weer in te komen natuurlijk. Ja, je staat net 11, hè? Dat is net zo'n rottige plek. Ja, 10 of 11 is een wereld van verschil. kostje gaat 1 seconde voor me. Dat is ook heel weinig. Je moet je dus afrijden morgen? Ja, eigenlijk wel. Hè. Het is wel een rakker. Ja. Maar toch moet je hem eraf rijden. Ja, ik moet hem eraf rijden. En Navarro. Ja, Gaat het, het doen? Ja, zeker. Ik ga mijn best doen. En Navarro. Ik hoop dat hij uh, een jasje hebt uitgenomen. Ja, Han Kok als motivator van Laurens de Dam. Maar die klinkt ook beter dan gisteren. Ja, nou, hij geeft zelf aan de, dat hij dus niet echt ziek is. Maar dat hij dus geblokkeerd staat door die valpartijen. Dan kan het inderdaad zo zijn dat je wervels verschuift. En dat je daar het gevoel hebt dat je maar met anderhalf been trapt. Nou ja, dat is in ieder geval wel te weinig om er de beste mee te kunnen. Maar ja, ze hebben dus een manueel therapeut bij zich. Die zetten al die werveltjes weer netjes op elkaar. En daarmee kom, komt de kracht ook weer terug. Nou, daar heeft hij vandaag in ieder geval weer wat moraal op gedaan voor morgen. En hij ziet het met vertrouwen tegemoet. Dat is al heel belangrijk. Dus uh, ik, ik doe dat ook. Dus dan ja. hoop we inderdaad dat hij toch nog even die top 10 binnenkomt. Het is uh, één seconde die die achter. Op de, op de top 10 zullen we maar zeggen. Straks gaan we vooruitblikken naar die etappe van morgen. Mediaoverzicht. Met Freddy Fontijn. Een raadslid van het CDA in Echt-Susteren is veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. omdat hij in het café iemand heeft mishandeld. Het OM had ruim anderhalf jaar cel geëist. Het raadslid ontkent. Kijk, we hebben toen, uh, toen dat speelde, hebben we ook aan uh, Julien gevraagd. van ja, wat, is hier nou, wat is hier nou waar? Wat heb je nou precies gedaan? En hij zegt dat hij dus daar niks, niks heeft, uh, heeft gedaan wat, uh, wat niet door de beugel kan. En, ja, Julie en ken, Julien daar is nogal fors en sterk. Heb je niet een duw gegeven wat voor iemand anders kan overkomen als een klap of zo? Of, of, uh, of weet ik wat? Nee, dat was allemaal niet het geval, heeft hij uh, ons verteld. Nou, dat was de fractievoorzitter van het CDA over Julian Penders tegen omroep L1 over de vechtpartij in een studentencafé in Maastricht. De rechter vindt dat er genoeg bewijs is... dat het raadslid de cafébezoeker heeft geslagen... maar niet dat hij de intentie had om het slachtoffer zwaar te mishandelen. Daarom valt de straf lager uit dan de eis. Of de man zijn zetel in de gemeenteraad van echt zuster opgeeft... is niet bekend. Een jaar geleden legde het tankopslagbedrijf Otviel in de Botlek... onder druk uh, het hele bedrijf stil. Een belangrijke reden was dat de blusvoorzieningen... op de opslagtanks niet werkten. Nu heeft de directeur van het havenbedrijf in Rotterdam... tegen Radio Rijnmond gezegd dat hij hoogstpersoonlijk betrokken is geweest... bij het stilleggen van het bedrijf. Directeur Smit zegt dat hij zelf, na de zoveelste lekkage... de Noorse directeur van Otviel, heeft gebeld... met het dringende advies het bedrijf te sluiten. Ik adviseer je om de hele zaak buiten gebruik te nemen... van nul af aan te beginnen, stap voor stap te investeren... en dan weer vertrouwen te herwinnen, want het is slecht voor je bedrijf... het is slecht voor het imago van de Rotterdamse haven... Hij zei, ik heb morgen een boardmeeting eh, in Amerika. En ik zal het bespreken. En toen belde hij me terug. Hij zegt, we hebben er serieus lang over gesproken. Je advies opgevolgd. Wij gaan maandag aan de DCMR melden dat we de terminal gebruik nemen. Nou, prima, zo is het gegaan. Nog steeds is twee derde van de tanks van Otfiel niet in gebruik. De Wereldzwemfederatie FINA heeft bekendgemaakt... waar de wereldkampioenschappen worden gehouden in 2019 en 2021. In 2019 zijn die in Kwangju in Zuid-Korea... En dat kan nog wel eens een staartje krijgen, want vlak voor de bekendmaking van Guangzhou... werd bekend dat de burgemeester daar zou hebben geschommeld. Hij zou een handtekening op een belangrijk document vervalst hebben... en daarmee de dus steun voor de kandidatuur gekregen. De FINA zegt dat de organisatie daar niet van op de hoogte was. Gisteren liet de FINA trouwens weten dat, de, uh, dat er veel meer zwemmers in de toekomst... een biologisch paspoort moeten hebben. We hebben nu bloedpassen van 30 zwemmers uit de top. We streven na, uiteindelijk naar bloedprofielen van de top 500 zwemmers, zegt de directeur. Dit week beginnen de wereldkampioenschappen in Barcelona. Aangekondigd is dat daar 320 keer op doping zal worden gecontroleerd. En in de aanloper naartoe zijn al 485 controles verricht. Onder meer de Daily Mail schrijft over de verontwaardiging in Noorwegen... over de veroordeling in Dubai van een Noorse vrouw. In maart deed ze aangifte bij de politie van een verkrachting. Nu is ze veroordeeld tot 16 maanden cel. Onder meer voor het hebben van buitenechtelijke seks. Het slachtoffer was aan de telefoon in het Noors nieuwsprogramma NRK News. Nieuws dat heeft wel het is nog steeds relevantie, het is meer onzekerheid en eventig på saken for å komme op de zaken van komma komen igen. Freddy ik weet dat jouw Noors heel goed is, wat zij. <laughs> ze zegt dat het heel moeilijk is en dat het heel onzeker is daar allemaal... en dat ze zit te wachten tot ze in hoog beroep kan. Kijk aan. Dan weten we dat ook weer. Dat was het mediaoverzicht met Freddy van um, Zometeen is dus het Eno Journaal gaan we al het nieuws van vandaag nog eens even goed op een rij zetten. En dan zo tegen kwart over zes het laatste restje Radio Tour de France... met napraten en vooruitblikken.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 Jacques de Nald. Meer info op tvvvijfmonde.nl. Bel 0800 6110. MKB Brandstof. Rust in je kop of je geld terug.